Heel vreselijk wat er nou gebeurt. Dit is. Zit je een beetje te lachen? Ja, dus, ik vind het enig. Hoe kan dat nou? Nou, ik was gewoon te veel met, even met andere dingen bezig. Dus ik. Ik, dat moet je ook niet oh, doen. Wat ik erg. was even met de computer bezig. Want die uh, heeft een beetje problemen. Mijn computer, tenminste. Ja, nou, die heeft geen problemen hoor. Maar het is nou weer goed. Maar ik, ik vergeet helemaal het nieuws. Dus mijn excuses. Zo, zo daarvoor. aandachtig was je ja, met het probleem. Zo, het probleem aan het oplossen. Ik vergeet helemaal naar de klok te kijken. Oh. Ah, nou, sorry, sorry aan alle mensen. Het uh, zal ja. niet meer gebeuren. is live, live radio, hè? Ja, straks ja. om twee uur komt alles weer goed. Ja, sowieso. Ja, het is nu stil. ja Nou, doe dan het nieuws maar aan. Doe dan nu maar het nieuws Ja, dat kan niet, hè? Dat kan niet. Nee, dat weet ik gewoon niet. Sorry voor onze adverteerders ook en zo. Maar we maken het goed, hoor. Volgende uur zijn we er weer. Dus we gaan maar gewoon door dan, denk ik. Ja, doe maar. Had je niet een leuk stukje cabaret Nee, heb ik niet opgezocht. Oh, ook niet? Nee. Jeetje jongen toch. Ja, ik zoek zo wel Zullen we straks op? dan een leuk liedje doen van ja, uh, iets? Ik zoek wel wat op. Zo. Het Zwaar Leven van ja. Brigitte Kaandorp. Ja. ja. Dit is uh, Tim Empala. The Less I Know. En uh, nogmaals, sorry hè, dat u het nieuws niet gehoord hebt. Maar komt goed. volgend uur. eh uh, ja. is een beetje jammer voor die adverteerders. want komt allemaal goed hè. nummer 1 ze staan nog steeds nummer 1 in de vinyl top 50 uh, dit gezelschapje en uh, dat, is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk ontzettend leuk, het wordt uh, goed verkocht het is ook wel aardige muziek natuurlijk uh, nou, uh, nog eventjes uh, voor degene die uh, natuurlijk... Uh, ja, we hebben het nieuws gemist. Het is vreselijk natuurlijk. Het mag niet voorkomen natuurlijk. Het staat ook gelijk in mijn personeelsdossier natuurlijk. Maar uh, nou ja, oké. Okay. Uh, de hoop op overlevenden voor uh, de uh, Libische kust uh, is opgegeven. Verder eh, zijn er mogelijk meerdere onderdelen gevonden van het vermiste MH370 eh, toestel. Er zijn meer onderdelen aangespoeld. Dus uiteindelijk zal eh, er toch wel wat meer klaarheid komen in eh, deze zaak. Eh, minister Dijsselbloem, voorzitter ook van de Eurogroep, maar eh, heeft nu verklaard... dat er heel veel misgegaan is bij het eh, ontslag van de NS-directeur... Uh, Huggers, die moest vertrekken omdat hij zogenaamde uh, informatie verstrekt had... tijdens de aanbesteding van uh, het openbaar vervoer in Limburg. Uh, dus dat is allemaal niet zo goed. Verder zijn er unieke beelden gekomen van uh, de achterkant van de maan. Die zien we nooit natuurlijk. Dus dat is heel makkelijk dat dat dan, uh, er nu is. Uh, daarnaast heeft Australië... Heeft, uh, maar liefst 663 vluchtelingen teruggestuurd naar zee. Ja, dat kan je het ook oplossen. Um, en dan hebben we ook nog dat de, de inspectie... die vliegt met een, een drone... Boven de plaats waar uh, afgelopen uh, dinsdag uh, die kranen in al Alfa, aan de Lijn, uh, Alfa aan de Rijn neerstortten. En daarmee een grote puinhoop veroorzaakten met een tonnenzwaar brugdeel. Ze zijn dus aan het onderzoeken uh, wat er aan de hand is. Nou, ik denk, ik heb al diverse deskundigen erover gehoord. Ik denk dat het al duidelijk is hoe het heeft kunnen gebeuren. Ze hebben gewoon een hele grote fout gemaakt. Volgens deskundigen dan, he, want ik ben geen deskundige uiteraard. Maar er schijnt wel het nodige misgegaan te zijn. Ze hadden die kraan dus nooit op een ponton mogen zetten... met zo'n zwaar eh, ding ertussen. Maar dat had gewoon op de vaste wal gemoeten. Tenminste, dat was de mening van een, eh, van een deskundige... die ik eh, hoorde in één vandaag Nou, dan bent u toch nog een klein beetje op de hoogte van het NOS-nieuws. Want dit was komt allemaal van de NOS-site af. Deze berichten... Nou ja, en verder hebben we natuurlijk de, onze adverteerders genoemd. Nou, we zullen ze gewoon even noemen. He, dan weet u waar het over gaat. Silke Zandvoort, natuurlijk. Eh, autobedrijf Zandvoort, Autobedrijf Karimo. Eh, Slingeroptiek. En vergeet ik er nou nog één? Uh, nee, dat waren ze geloof ik. Ja. Nou, dat waren dus onze adverteerders die u heeft moeten missen. Nou, het komt straks allemaal om twee uur wel weer goed. Um, op verzoek van Dolly. Ja, we gaan een plaatje draaien op verzoek van Dolly.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 Ik weet niet wat het is. Ik Ze denk... woont hier vlakbij, hè, trouwens. Ze woont in Overveen. En ja. uh, dat is heel leuk. Hè? Uh, nou, de Kaandorp dus. En het nummer dat heet... Uh, Als ik het maar nooit met Andries Knevel hoef te doen. Want dat lijkt me ook echt iets vreselijks. I've been to living like a star. Hotel rich champagne Try to sell your body and your soul It's the price you pay for Just an illusion I thought I knew what life should be It's an illusion Just an illusion Critics crucify Mooi, Julia Sarah heet het meisje. Of uh, Julia van der Toorn uh, is haar echte naam. En zij won natuurlijk afgelopen seizoen The Voice of Holland. En uh, nou ja, het is gewoon een mooi liedje. Het is een, uh, niet mijn titel, trouwens. Maar uh, met een ander liedje. Vandaag gaat echt alles mis. Ja, wat zei je? Ik zei gezondheid. Dan krijg je nog een, een, een, een niche bij ook. Het is toch <laughs> allemaal niet te geloven. Wat ja, allemaal ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zie luncht presenteert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 Ja luisteraars, de rubriek de vrijwilligersvacature van de week. En we hebben vandaag zoiets leuks. Ik vind het gewoon zo kolderiek. We gaan eens even praten met Lisa. Die hebben wij aan de telefoon. Ja, goedemiddag. Hallo, Hallo Lisa. Want uh, Lisa die uh, heeft een prachtige vacature bedacht... met een hele leuke draai eraan op bepaalde data. Dus luister goed... Want ik denk niet dat dat op de VIP-site vermeld staat. Dat is gewoon een klein extraatje. In principe zijn jullie uh, op zoek naar vrijwilligers... Uh, die het strand gaan schoonmaken. Klopt dat, Lisa? Dat klopt. Wij zijn de hele maand bezig met de Boscales Beach Cleanup Tour. Ja. En dat is een grote opruimactie langs de hele Nederlandse kust. Dus uh, in 27 dagen van 1 augustus tot en met 27 augustus zijn we elke dag ergens langs de kust en maken we 10 kilometer strand schoon. Jeetje. We zijn begonnen in Katzand, dus in het zuiden, en we trekken ja. zo per etappe van 10 kilometer naar het noorden ja. uh, en eindigen op Schiermonnenkoog, 27 ja. augustus. En nou vind ik het zo leuk, want juist in het traject uh, bij Zandvoort hebben jullie iets heel leuks bedacht. Vertel eens. We zijn inderdaad op uh, 14 augustus lopen we van slag naar Zandvoort. En op 15 augustus, op zaterdag, starten we in Zandvoort. En dan lopen we naar IJmuiden. En dan hebben we ook nog eens een speciale themadag inderdaad. En dat is dat we een vrijgezelle etappe organiseren. Dus uh, voor mensen die vrijgezel zijn, uh, uh, die kunnen komen speciaal op die dag. Kunnen natuurlijk alle dagen komen. En de etappe is ook vrij voor mensen die niet vrijgezel zijn... Maar we hebben in samenwerking met e-matching afgesproken... dat we die dag um, uh, mensen die vrijgezel zijn een speciale sticker geven... zodat ze elkaar tijdens het wandelen op het strand... Uh, tijdens het op afval opruimen elkaar kunnen ontmoeten. En uh, nou, wie weet doe je er wat moois uit. Nou, hoe leuk is dat? Ik vind het zo leuk bedacht. Echt waar, dat geeft toch iets, iets extra's, iets heel moois. En dan gaan we natuurlijk met z'n allen hopen dat we... Daarna mooie berichten kunnen uh, vertellen aan onze luisteraars. Je vond me uh, toch wat... een beetje gediscrimineerd. Dan ben ik net getrouwd. Nee, er wordt net gezegd: je mag ook meedoen. Oh. Alleen jij krijgt geen sticker. Oh! Als je... We maken een beetje onderscheid voor Als je het wil, als je, ben, je vrijgezel bent En je wil, dan mag je stikken dragen Het hoeft allemaal helemaal niet uh, En ook als je geen vrijgezel wilt Kom vooral gewoon lekker helpen Want het is een mooie etappe vanaf Zandvoort uh, Naar Eemuiden En het wordt hartstikke druk Er hebben zich al meer dan 230 mensen aangemeld Dus het wordt ook nog eens een keer heel gezellig ja, uh. Hoe gaan jullie dat doen, Lisa, in, in Amuiden? Want, want uh, daar zit natuurlijk een hele grote onderbreking van het strand. Uh, hoe gaan jullie dat doen? Moeten jullie dan echt helemaal om die hoogovens heen lopen? Of... Want ik ja. herinner me nog uit vroeger dat ik de stansersdaagse liep. Dat is heel lang geleden hoor, dat was in 67 of zo. Uh, toen liep ik die stansersdaagse en dan moest je dus bij Amuiden eraf en dan helemaal om die hoogovens heen. En dan kon het strand weer op. Hoe gaan jullie dat doen? Nou precies, we lopen dus tot aan, tot aan muiden op de e en dan inderdaad starten we de volgende dag. Op de e starten we bij Velzenoord Ja, ja. De andere kant. Oké. Okay. Uh, en dat is trouwens ook een leuke uh, speciale uh, dag... want dan organiseren we weer de familieetappen. Oké. Okay. Dan kunnen juist weer leuke families met kinderen uh, komen... en dan hebben we ook een extra kort stuk, de eerste drie kilometer... Ja. Uh, waar we extra kinderactiviteiten organiseren... En, we hebben elke dag een bus van Connection die ons gratis, die de deelnemers gratis weer terugbrengen naar het startpunt. Oké. Okay. Speciaal op de 16e hebben we dus ook de bus al eerder die ook halverwege al mensen komt ophalen. Leuk dus oh, okay. voor kinderen om dan mee te doen. Ja. En geldt dat ook voor die 15e, Lisa? Ja, op de e hebben we ook aan het einde bij IJmuiden... staat ja. de bus van Connection staat klaar om de deelnemers dan weer terug te brengen naar het startpunt. Want veel mensen komen toch met de auto of met, ja. uh, met de trein. Vanaf Zandvoort kan je natuurlijk ook heel makkelijk met de trein weer weg. Ja. Uh, dus uh, de, de bus rijdt om de mensen weer terug te brengen naar het startpunt. Mooi zo, geweldig. En waar is het startpunt in Zandvoort? Uh, het startpunt is bij uh, paviljoen Talafa. Oh, bij nummer 18. Ja, en, als je direct gewoon uh, de trein uitloopt, dan, uh, kun ja. dan loop je ongeveer tegenaan. Ja, precies. Dat is gewoon dan al recht, rechtdoor en dan, uh, dan ben je daar. Uh, nou ja. had ik nog één vraagje, Lisa. Want wij verwijzen onze luisteraars altijd naar de VIP-Zandvoort-site. Uh, uh, want daar staan alle vrijwilligersvacatures op. Maar ik kon die van jullie niet vinden. Weet je onder welk kopje die staat? Uh, dat, ik denk dat mijn collega dat aangemeld heeft. Dus dat weet ik zo 1, 2, 3 Oh, dat weet je ook niet nou, precies. Ook, nou, dan ga ik nog even nou zoeken. Dan ga ook kijken op uh, beachcleanuptour.nl. Oh, oké. Okay. Hartstikke goed. Dat ook direct aanmelden. Dat is mooi. Dat is mooi. Goed, we hebben dus... dit jaar ook nog dat we speciaal het plastic afval gaan uh, apart ja. recyclen. En dat ja. wordt dan aan het einde van de etappe opgehaald met Van Ganswinkel. Ja. En dan willen we dus ook echt het, uh, het afval dit jaar uh, recyclen en kijken of we er een mooi product van kunnen maken. Nou, wat leuk. Dus dat het afval ook nog echt goed terecht komt samen met Van Ganswinkel. Nou, jullie hebben er heel veel aandacht aan besteed. Ik hoor het al. Prachtig <laughs> dat wordt een, initiatief. wordt een hele gezellige beach clean-up tour. En uh, als u zich dus wilt aanmelden... dan kan dat via de website beachcleanuptour.nl. En uh, u hoort het net voor de vrijwilligers... op de 15e van Zandvoort naar IJmuiden. Kunt u een speciale sticker krijgen waarop staat dat u vrijgezel bent... en wie weet wat u allemaal tegenkomt op die clean up ga je, ga je ook meelopen dol? Uh, nou, misschien wel eigenlijk, ja, ja. hè? Grote ja, sticker bent ook op nog, mijn voorhoofd. Jij bent ook nog vrijgezel. Ik dus ben vrijgezel, het. ja. ja. <laughs> okay. Nou goed Zeg Lisa, ik dank je enorm voor je bijdrage En ik wens jullie ontzettend veel succes toe En dat er maar op het laatst een prachtig kunstwerk mag verschijnen Van al het plastic wat ingezameld wordt Oké, okay, dankjewel. Ja, dat hopen we ook. En, uh, ja. Uh, nou ja, zoveel mogelijk mensen kunnen ook natuurlijk meekomen helpen. En, uh, ja. met z'n allen maken we dan de zee weer een beetje schoner. Prachtig, want dan kunnen we ook weer, zijn we weer in de race voor de schoonste strand van Nederland, hè? Oh ja, dat is natuurlijk. Dat wel. willen we ook, die ja. koppelen we er mooi vast meteen. <laughs> Goed, Lisa, ik wens je heel veel succes en bedankt. Dankjewel. Oké, okay, dag, dag. A simple band of gold wrapped around my soul. Hard forgiven, hard forget. Faith is in our hands. Castles made of sand. No more guessing, no regret. I'm Grasal was dat. En de sun is shining. Sun is nou, dat is waar. Beetje sluierbewolking, maar goed. Hij schijnt wel. En het is warm, dat ook nog. Nou, wat wil je nou nog mooier? Dat het warm is en zo, lekker. Oeh, oe. Ja, fijn, gezellig. Zo, euh, nou, euh, dan krijgen we nu het volgende. Radio Veronica met het nieuws. Voor voort en de regio... Ik dacht dat het een heel andere was. Nou. Radio Veronica met het nieuws. Is ja, uh, soms de ja. Soms is het dan wel weer leuk als er dingen fout gaan. Hè? Ja. Nou, ja. Kom op, gil. Uh, ja, dankjewel. Uh, hoe heet je ook alweer? Hoe heet uh, je ook alweer? die uh, de dra Joost. Joost. Joost. Dankjewel, ja. Joost. God, het was even graven zeg. Lieve luisteraars, het regionale nieuws voor de tweede keer op 6 augustus 2015. Het zal u vast niet ontgaan zijn dat gistermiddag een vrouw verdwenen is in zee... nadat zij in moeilijkheden was geraakt in het water ter hoogte van strand en zout. De hulpdiensten zijn daarop een grote zoekactie gestart naar de vrouw. Ook strandgangers hebben zich massaal ingezet. Zij maakten in een lange rij een zoekslag door het water... Volgens de veiligheidsregio is de vermiste vrouw ongeveer 20 jaar oud... en heeft ze een donkere huidskleur. De vrouw die verstandelijk beperkt zou zijn, droeg een roze badpak. Er werden acht boten van de KNRM ingezet. Evenals enkele boten van de reddingsbrigade, een reddingshelikopter en een kustwachtvliegtuig. De traumahelikopter stond paraat op het strand. De kustwacht meldde dat de vrouw rond kwart over twee in de problemen raakte... Twee zwemmers hebben haar nog geprobeerd te redden en toen dat niet lukte is groot alarm geslagen. Na anderhalf uur gezocht te hebben is de zoektocht rond vier uur afgeschaald. De traumahelikopter is vervolgens terug naar Amsterdam gevlogen. De stichting Opsporingsapparatuur Drenkelingen zette de zoektocht woensdagavond voort. Ook de KNRM van Ermuiden sloot zich bij de actie aan. Het landelijk team onder waterzoekingen van de politie en het drechtteam zoeken vandaag met onder meer sonarapparatuur naar de vrouw. Een automobiliste is uh, vanochtend door een hek gereden en in de bosjes tot stilstand gekomen bij een ongeluk op de Herenweg in Heemstede. De vrouw wilde op de Herenweg afslaan naar het bedrijf waar ze moest werken. Toen een automobiliste achter haar dat te laat opmerkte. Ze werd vervolgens van achteren aangereden, waarna ze door een hekwerk en een plantsoen schoot en in de bosjes belandde. Brandweer, politie en ambulance kwamen op het ongeluk af. Beide bestuursters zijn door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. In het hek zit een breed gat en de schade aan de voertuigen is groot. Sinds enkele maanden is onze burgemeester Niek Meijer... in de politieregio Noord-Holland... bestuurlijk verantwoordelijk voor het project Veilige Publieke Taak. Oftewel het VPT. Dit project, dat nu nog wordt gefinancierd... door het ministerie van Binnenlandse Zaken... moet ertoe bijdragen dat het geweld tegen ambtenaren... en anderen met de publieke taak afneemt. De laatste cijfers geven aan dat het aantal incidenten het afgelopen jaar licht is gedaald. Op verschillende niveaus worden de gemeenten aangespoord... om hun medewerkers te trainen... zodat ze weten hoe ze bepaalde situaties moeten oplossen. Meijer heeft dit de afgelopen maanden... bij al zijn collega-burgemeesters onder de aandacht gebracht... en er zijn door de werkgroep VPT ook gesprekken geweest... met gemeentesecretarissen en ambtenaren... die gaan over orde en veiligheid. Het ideaal is dat in 2017 in iedere organisatie in ieder geval één persoon... met gezag verantwoordelijk is voor de veiligheid van de ambtenaren. In de verwachting dat men gaat investeren in opleidingen en trainingen. Een fietsendief is vanochtend betrapt door een getuige... op de Robertus Nurkseweg in Haarlem. De man had een betonschaar en een opvallend mooie fiets bij zich... De politie kwam ter plaatse en vroeg hem waarom hij zich ophield bij de fietsenstallingen. En daar had hij geen goede reden voor. De getuige wees agenten naar de plek waar hij de man bezig zag met de betonschaar. Daar werd meteen ontdekt dat er was geprobeerd een slot open te knippen. En hierop is de man aangehouden voor poging tot fietsendiefstal. Een man heeft woensdagavond in Haarlem brandwonden opgelopen tijdens het barbecuen. Rond kwart voor zes ging het mis en kwamen er vlammen tegen het gezicht en de arm van de man. Ambulance, brandweer en politie rukten uit naar de Joan Maatsuikerlaan Matsu om hulp te verlenen. Brandweerlieden hebben direct de arm van het slachtoffer met water gekoeld. Ambulancebroeders hebben de zorg vervolgens overgenomen en de man in de ambulance behandeld. Het slachtoffer hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis. Tot zover het regionale nieuws van 6 augustus. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ook vandaag is er sluierbewolking zichtbaar. Maar de zon heeft daar niet of nauwelijks last van en schijnt flink. Het blijft dan ook overal droog. De wind waait nog uit het zuiden en daarmee wordt zomers warme lucht aangevoerd... waarin de temperatuur snel oploopt naar waarden tussen de 25 en 28 graden. Vanmiddag draait de wind naar het westen tot zuidwesten en wordt vrij krachtig aan zee. Windkracht 4 tot 5. De temperatuur gaat ook weer enkele graden naar beneden door die krachtige wind. Vanavond en de komende nacht is het vrij helder... blijft het nog steeds droog en waait er een zwak tot een zwak afnemende zuidwestenwind. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Dan morgen. Dan is het weer prachtig zomerweer met volop zonneschijn. De wind waait zwak uit de uiteenlopende richtingen... en de temperatuur loopt op naar een graad of 25. Aan zee is er door die zwakke wind wel kans op een ver verkoelend zeebeentje... Al dus het uh, nieuws, het uh, nieuwe weerbericht volgens uh, Rico Schreuder. Hé, hey, vertel mij eens wat. <coughs> Ik vertel jou jij. bent eens wat. weer deskundig, hè? Ik dus ben he? weer deskundig, ja. maar deskundig over wat? Ja, nee, ze, ze, oh. hebben, ze hebben het over aanwakkerende wind. Is dat nou ook afwakkerende wind, of niet? Oh, af en toe, af en toe, jongen. Oh. <lacht> Zo'n hier met someone nieuw. Wie is dat nou weer? Let's fight away Ja. ons oude bandje. So Blues Quality. Live opgenomen 1988. Sweet Wine. Toch is lekker om dat eens even terug te horen. Kunt u gewoon op Spotify vinden. Soulful Blues Quality live. En uh, als u dat leuk vindt om daar nog meer van te horen. Dat kan. Want het staat er gewoon op. Wat zullen we drinken, jongens? Huh? Koffie. ja. Huh? Koffie. Koffie? Ja. Yeah. Je hebt dat zeven dagen achter elkaar. Zeven dagen lang koffie. Het <laughs> <laughs> is bots. Zeven dagen lang. Zullen we drinken? Wat een dorst. Wat zullen we drinken? Zeven dagen, wat zullen we drinken? Wat een dorst. Er is genoeg voor iedereen. Dus drinken we samen. Sla het vat maar aan. Ja, drinken we samen, niet alleen. Er is genoeg voor iedereen. Dus drinken we samen. Sla het vat maar aan. Ja, drinken we samen, niet alleen. Dan zullen we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 Het in de tijd botsmuziek, nogal een beetje dat maatschappij kritisch bezig was. We kwamen uit de buurt van Eindhoven vandaan, en uh, nou ja, dit was een van hun hitjes zeven dagen lang. Hij zijn aangepast, dat is ook zo'n liedje. En volgens mij Hadden ze ook nog een versie, een, een versie van, ik weet ik heb dat nooit meer terug kunnen vinden. Uh, hadden ze ook nog een versie van de Internationale ofzo. Het was natuurlijk echt zo'n farah in de tijd. La, la, la. Ze maatschappij kritisch, hè. Maatschappij kritisch waren ze, ja. La, la, la. Ja, zo gaat door hem. Ik heb nog een leuke oude voor u, maar nou, het is niet zo'n oude, het is eigenlijk een opnieuw uitgebracht uh, verhaal. Uh, Cliff Richard heeft een album gemaakt met de uh, great rock and roll era. Of de greatest rock and roll era. En daar zit er eentje van. Klinkt echt geweldig. Rip it up, Cliff Richard. Well, night, baby, I feel fine I'm gonna rock it up I'm gonna rev it up I'm gonna shake it up I'm gonna ball it up I'm gonna rock it up at the border Ja, En dan nu de huiskamer vraag wie zong de achtergrondkoortjes bij het vorige nummer wat u net hoorde. Imagine. Compositie uiteraard van John Lennon natuurlijk, maar uh, nu in een prachtige uitvoering van Silla Black. Die ons afgelopen weekend helaas is ontvallen. Weet jij Donnie wie dat de koortjes co zong? Ik was het niet, ik was het niet. Nee jij was het niet, zeker nee, niet. Nee, ik word dan... nooit meer gevraagd sinds mijn laatste optreden voor nee. de radio. Kan ik me niets <laughs> bij voorstellen. De prachtige versie van nummer Imagine natuurlijk met in uh, de background vocals Cliff Richard. Echt waar? Ja. Wat een giller, wat leuk. Cilla ja. Black samen met Cliff Richard. Ja. Het echt, klonk echt prachtig. Man. Ja. Zelfs Bart van der Meer wist het niet. Zelfs hij had het nog nooit gehoord. Nou. He he, eindelijk, eindelijk wist je nou iets wat Bart niet wat, weet. Ja, ja. Normaal pik ik al mijn informatie van hem. Maar ja, ja, ja, ja. ja, ja. Goed, we gaan uh, naar het nieuws en het weer. Nu wel. Uh, van uur. Uh, <lacht> <lacht> ja, want net waren we het vergeten. Nou, jij niet, ik was het vergeten. <lacht> nou, ik ook. Ik was ook met andere dingen bezig. Ja. Anders had ik je misschien... Daar ben ik op sidekick voor. Om te ja. zeggen van... Uh, even zo'n trap, zo'n kick. Ja, een kick. Hey, let, op, let op, het weer. Ja. ja. Maar goed. Ja. Komt uh, dit uur allemaal weer goed. En Zo heb, is het. En ik heb al onze adverteerders toch even genoemd, dus een beetje. Ook dat. Even, uh, slinger, en uh, optiek, Bart zal het he? verder wel recht breien, ja. joh. Hij kan optiek. goed breien, Circus, hoor. Circus Zandvoort. Uh, ja, ja. Auto oh Duif, ja, Carimo. Circus. Morgen mogen de mensen weer bellen hè, tussen 12 en 2 voor Circus Renaissance. Oh. Morgenavond om half 8 kan je er gratis heen. Zo. Wij mogen kaartjes weggeven. Ja. En een paar mensen hebben we al gelukkig gemaakt. Ja. Dus. Uh, Bel okay. morgen. Nou, wij gaan, uh, we gaan eruit, Dol. Ik vind ja. mooi geweest. Uh, we gaan eruit. Uh, we gaan naar, uh... Wij zijn de maandag weer, sowieso, Maa in onze uh, opstelling. Ja, maandag zijn we er. Ja. Ja, en ja, ik ben ja. er morgen natuurlijk uiteraard. Team met Hen Henny Rukkert. Om tien uur en daarna zie ik hem lust. Tot, tot, tot, tot, tot. Dag allemaal, fijne dag. Fijne dag. Lekker. Hoei. En zometeen, natuurlijk, uh, de voorstelling van de daverende donderdag. Hè? Met uh, het Lucifers doosje. Daarna, uh, Muziek Boulevard Live. Vanavond, uh, Alternative FM. En natuurlijk, FM Vloed, de Ballads. Nou, fijne dag allemaal. En uh, tot morgen.